De gehandicapte Nandlal zegt dat hij op kerstavond door agenten uit zijn busje is getrokken en daarna is geschopt en geslagen. De politie zou hem hebben beschuldigd van een inbraak. De man van Surinaamse afkomst was in 1989 een van de weinige overlevenden van de vliegramp met Surinaamse voetballers. Nandlal hield daar een dwarslesie aan over. De politie heeft laten weten dat ze na kerst in gesprek wil met Nandlal. In Alkmaar is een hondje door zijn baas met een stofzuigerslang doodgeslagen. De man en zijn vriendin waren eerst de kerstdag langer weggebleven van huis dan gedacht. Bij thuiskomst bleek de hond in huis te hebben gepoept. Zijn baas ging door het lint en sloeg de hond zo hard met de stofzuigerslang dat het dier het niet overleefde. De man bedreigde ook zijn vriendin toen hij het huis uitrende om hulp te halen bij familie. Toen het familielid arriveerde werd ook die belaagd. Tegen de man is procesverbaal opgemaakt.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 It's the salty air I know you're getting ready for the office. I suppose it's still there With you Sharing a morning sun Winter in America is cold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 Sadness of the rain And making love With a stranger And wishing I De 50 grootste kerst- en winterhits aller tijden. Non-stop, dit is de winterse 50. No! One... Van de nummers 20 tot en met 11. 20. De winterse 50 2011 Outside, you better stay here by the fireside By the fireside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 Ja, yes. ja. Yes. Wens je fijne kerstdagen En de grootste Kersthit aller tijden De winterse 50 4 Top 10 van de Winterse Vijfde uit 2011 ja. 10 9 And a happy new year. Oh, 7 hey, Mijn eigen kleine flappy. Waar zou die lopen? Geen hap, geen domme keel. 6. 5. En stuur u allemaal fijne dag.